Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Indonesische eiland Bali zijn bij een aardbeving zeker 50 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving lag 100 kilometer ten zuidwesten van Bali en had een kracht van 6,1 op de schaal van Richter. De beving veroorzaakte geen tsunami. De gewonden op Bali hebben vooral botbreuken en hoofdwonden. De kans dat Nederlanders in Afghanistan betrokken raken bij de marteling van gevangenen is heel klein. Commandant de strijdkrachten van UM heeft dat gezegd naar aanleiding van een VN-rapport over martelingen in Afghaanse detentiecentra. Volgens van UM zien de Nederlanders erop toe dat arrestaties correct verlopen. Nederland heeft vervolging geëist van de Afghaanse politiemensen die betrokken waren bij de martelingen. De PVDA vindt dat de vader van prinses Maxima niet aanwezig mag zijn als prins Willem-Alexander wordt ingehuldigd als koning. Het kamerlid Recours zei in Nieuwsuur dat de betrokkenheid van Jorge Zoriqueta bij het Argentijnse Fidela-regime nog altijd gevoelig ligt. Hij wees op de recente aangifte tegen Zoriqueta voor misdaden tegen de menselijkheid. Er is onduidelijkheid over de mogelijke arrestatie van Moutassim Gaddafi, de vijfde zoon van de verdreven Libische leider. Er wordt gemeld dat hij gisteren is opgepakt, maar de Nationale Overgangsraad kan dat niet bevestigen. Moutassim Gaddafi was veiligheidsadviseur van het regime van zijn vader. In Nederland is hij vooral bekend vanwege zijn contacten met het ex-fotomodel Talita van Zon. De Britse premier Cameron wil de regels voor de troonsopvolging veranderen. Hij wil onder meer af van de voorrang die mannen hebben op een oudere zuster. Verder is het volgens Cameron niet meer van deze tijd dat leden van de koninklijke familie het recht op de troon verliezen als ze trouwen met een Rooms-Katholiek. Om de regels te wijzigen is de goedkeuring nodig van alle 16 landen waarvan koningin Elisabeth staatshoofd is. Het weer, eerst lokaal mist. In de loop van de ochtend trekt die op. De rest van de dag is het droog en in de loop van de middag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het wordt 14 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat nog 200 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blaakem en Eenbrugge 7 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht bij knopende Eveningen 5. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knopend Komplein 6 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en de Raadstorp 8. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 5. A12 Utrecht en Den Haag tussen Zoetermeer Den Haag ook 5 kilometer. A A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft en Alfred Berk 7. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht West 5 kilometer. A27 Almere Utrecht voor Beeldhoven 5. En op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort Vathorst en Leusden 8 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Welkom terug bij Goedeborgen Zandvoort, uh, uur 2. Hier op 8 oktober en live natuurlijk uh, Vanuit Hotel Hoogland Waar de dampende koffie voor ons staat En bij Richard een kopje thee Ja, want wie zijn wij? Want wij Jij zijn Benno Veugen Die zit naast mij En ik ben Richard Buitendek Goed zo, en uh, ja uh, uh, uh, uh, Welke muziek hadden we? Want dat klopt me een keer in dat, horen uh, Dat moeten we even afkondigen natuurlijk Dat is uh, Jim Crouch oh, ja, bad, bad Boy Leroy Brown Ja, ja, ja het, is, het is wel lekker dat we uit dezelfde periode het ja, is, dat is allemaal heel herkenbaar, ja, alleen af en toe een naampje, dat schiet er wel eens bij in. Goed, uh, Richard, met uh, onze volgende gast uh, is inmiddels alweer aangeschoven, uh, Bruno bouwberg Wilson. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bruno. Ja, um, uh, Bruno, stel je even voor, want je bent inmiddels natuurlijk wel een van de bekende Zandvoorters uh, vanuit de politiek gezien. Uh, ja, nou ik, ik, ik ben dus intussen uh, al een poosje bezig als raadslid in de gemeente Zandvoort voor, voor... de oudere partij, oude partij. Zandvoort, ja. OPZ. Um, daarnaast ben ik ook, uh, dat is een tweede raadsperiode nu, ik ben inmiddels ook in een tweede periode uh, duo-statencommissielid voor de oude partij Noord-Holland. Nou, het verband zal duidelijk zijn. Dat ja. is een duo. Uh, ja, dat zal ik even toelichten. Nou, misschien kunnen jullie herinneren dat wij in de tijd dat wij in Zandvoort commissiestelsel hadden, dan had je de, het instituut buitengewoon commissielid. Ja. En dat betekende dat je, dat je, dat je geen... Ja, ja, precies. Het alleen net iets anders. Maar het, het, uh, het betekende dat je namelijk geen raadslid bent en dat je dus niet kunt stemmen over uh, onderwerpen die aan de orde zijn. Dus dat je niet in de gemeenteraad zit, maar dat je wel in de fractie zit en vanuit die fractie actief bent in de verschillende commissies die er zijn. Nou, dit, die hadden we in Zandvoort. Dat is nu wat anders geworden. Die zijn er nog steeds in de provincie Noord-Holland. En dan heb je vier commissies intussen bij de nieuwe, na de nieuwe intrede van de, van, de, van de nieuwe staten, na de verkiezingen. En dat is de commissie Mobiliteit en Wonen en dat is de commissie Ruimte en Milieu en in die twee commissies daar ben ik dus duo commissielid en is dan een duo commissielid? ja, zou ik toelichten, oh. maar ik, ik zal ook nog even vertellen dat er andere commissies zijn waar ik niet in zit uh -huh. en dat is Water, Economie en Bestuur uh -huh. en Zorg, Cultuur en Middelen nou, wat doet nou een uh, buitengewoon commissielid? nou, die doet precies hetzelfde als in principe een raadslid of een statenlid zou kunnen doen alleen het enige wat hij niet kan doen, dat is meepraten op het moment dat de staten vergaderen als we het uh, over de provincie hebben en meepraten in de gemeente de raad, als we het over de gemeente's antwoord hebben. Want dat is dan aan de gekozen statenleden, respectievelijk raadsleden, voorbehouden. Maar voor de rest doen ze alles. Dus met andere woorden in de commissie eh, hebben ze hun vragen, hun inbreng. Eh, ze rap, eh, in mijn geval, eh, ja, want in zo'n provincie ligt het allemaal wat verder uit elkaar, eh, rapporteer ik ook schriftelijk van wat ik van plan ben te gaan zeggen in een commissie. En vanuit de verslagen van de commissie blijkt dan wat er gezegd is. En ook wat daar het antwoord op is van degene die die daar antwoord op moeten kunnen geven. En uh, ja, en dan komt daar dus uiteindelijk in de discussie in de Staten, als we het over de provincie hebben, komt dat samen bij degene die als staatlid namens uh, de ONH uh, het woord voert. En het woord duo, wat dat daar je bent duo. Ja, omdat je namelijk samen met je statenlid, als het ware, of met de statenleden, een duo uh, vorm, o, dus zou, een zou echt, kunnen zeg zeggen. zeg maar een echt statenlid tussen zwaar quotes en een bijzonder statenlid, dat, die vormen samen een duo. Ja, zou je dat zo met, kunnen zeggen? Daar okay. komen we van, vandaan. Ja, ja, dit klopt. woord ken ik niet. Ja. Ja. Ja, Bruno, de, de, de, de verschil in sfeer en cultuur tussen politieke en provinciale uh, zaken, dat is, uh, je bedoelt waarschijnlijk dus tussen dorps- en uh, gemeentelijke blijf het beter zeggen en provinciale of uh, ja, je... ja hoeveel verschil zit er tussen die culturen in die politiek nou kijk die, die uh, uh, uh, het is denk ik op het moment dat je naar de provincie gaat is het allemaal wat uh, formeler is het ook uh, uh, beleefder zou ik oh, kunnen zeggen <laughs> het gaat minder op de man ja. <laughs> maar lang ook daar lang niet altijd maar wel duidelijk minder op de man en het gaat meer op, op op de zaken de het abstractieniveau dus uh, de, de mate van detaillering waarmee je iets bezighoudt kan in zo'n vorm van een provincie ook niet anders dan zeg maar wat hoger zijn dan in een gemeente waarin je dus heel dicht op de dingen zit en waar regelmatig wel eens gezegd wordt de raad moet zich veel meer in detail uh, met, met zaken nou dat kan gewoon niet in een nee. provincie gewoon omdat je het anders niet kunt mannen uh, en uh, ja dat zijn een beetje de, de, de verschillen en het is natuurlijk ook wel zo dat uh, het wel op een wat andere schaal natuurlijk gaat ja, als we ja, het ja, over een gemeentelijke schaal hebben is het een natuurlijk dadelijk een andere ben dan, dan die. Nou, dat is ook niet altijd gezegd, maar okay. wow. uh, het, het is in ieder geval. Het, de, je merkt dat er een schaalverschil is en dat dat leidt ook tot een wat andere manier van werken. Hm. Hoeveel invloed heeft de oude partij in de provinciale staat? Heel weinig, want we hebben één statenlid uh, uh, zeiden dat we ook voor 50 plus vertegenwoordigd zijn uh, uh, uh, in de Staten. Dus we hebben twee zetels, weliswaar, maar we zijn, ja, we zijn, een, we hebben een heel bescheiden rol, maar wij proberen zeg maar door de de kwaliteit van onze inbreng toch uh, een, uh, een horsel in de pels te zijn, uh, zullen we maar zeggen. Niet negatief, constructief, maar wel uh, ja, kritisch, zou ik, zou ik zeggen. En daar proberen wij natuurlijk het belang wat vanuit onze oudere partij helder zal zijn, mede te, te, te dienen, maar dat neemt niet weg dat we zijn geen, net zo niet als we dat in Zandvoort niet zijn, zijn we ook in de provincie geen one issue uh, partij. En we richten ons op het totale en brede spectrum van, de, van alle problemen. ...problematieken die zich uh, zowel op gemeentelijk... ...dan wel op het provinciaal niveau aandienen. Ja. Oké, okay, we gaan even naar de onderwerpen waarvoor je hebben uitgenodigd. Dan ja. nou, wil ik toch even beginnen met die fusie... Ik moet zeggen, ik schok me helemaal het apenzuur, mag je best weten. De hè? fusie tussen provincie Flevoland, Utrecht en Noord-Holland, ik, ik vind, ga het een toch een hele, door. vind het een hele onzalige combi. Want ik zou bijvoorbeeld Noord- en Zuid-Holland, als beide genoemd Holland, en vroeger al samen, ja. zou ik veel logischer vinden. Maar dat terzijde. Kun je daar iets over zeggen? Wat, wat, wat is de godsnaam de, de lol van, van een fusie tussen deze drie provincies? Nou, Het oommerk is om zeg maar, op meer Europese schaal de concurrentie aan te gaan. Met, de, met andere regio's in Europa. Dat is de theorie die erachter zit. En dat is ook de wens van het, van het kabinet, dat je dus in feite door die schaalvergroting een uh, krachtiger, uh, uh, je krachtiger zou kunnen prof, profileren uh, ja, in dat concurrentie gebeuren, wat natuurlijk ook op onze Europese schaal tussen regio's speelt. Um, als je kijkt naar wat er intussen door de provincies zelf over is gezegd, want dat is die, voornamelijk de insteek van het kabinet, hè? Ja. bij de, de, de, de provincies provincie zijn niet uh, ja, nou, de enige, ik kan wel zeggen vanuit Noord-Holland is er in ieder geval uh, het streven om kijken naar uh, meer samenwerking, intensievere samenwerking en de vormen vanzelf. van samenwerking. En dat uh, was nog niet een onderwerp wat zo heel erg uh, tot dusver op provinciaal niveau tot uitwerking kwam en leefde. En dat lijkt mij een goede zaak. Uh, of het ook een goede zaak is om je op die schaal uh, uh, te gaan vergroten, daar heb ik toch wel twijfels bij. Want, uh, uh, Bijvoorbeeld, La, Laat ik me gewoon even voorstellen wat het voor consequenties heeft voor wat betreft het politieke handwerk. Hè? Want op het moment dat je dus in een dergelijke schaalvergroting terecht zou komen en ik denk dan even wat het tijdbeslag is wat er nu al gelegd wordt op, op statenleden en op uh, uh, nou, ook, ook de bescheiden commissie, statencommissieleden dan is het al groot. Nou, medevuldig je dat met de factor uh, uh, te, nou, drie, uh, dan uh, betekent dat gewoon dat je alleen maar professionals volgens mij uh, gaat krijgen. En dat niet Alleen. Zij zullen zich ook nog door professionals moeten laten bijstaan. Dus er zullen, de fracties zullen mensen in dienst moeten nemen. Eigen secretariat. Precies, om, om zaken goed te, goed te kunnen mannen. En er is nog iets, op het moment dat je kijkt naar het aantal verzoeken wat we krijgen vanuit bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland. Om ons te, ter plaatse ons op de hoogte te komen stellen van problematieken. Nou, dan moet je nu al vaak afzeggen omdat het gewoon niet uitvoerbaar is. Dus je komt eigenlijk niet aan je werk toe? Ik vraag me sterk af of op het moment dat je gaat kijken wat het voor consequenties heeft, puur alleen al op basis van het hoeveelheid werk die naar je toe komt, of je daar niet toch wel wat bedenkingen bij moet hebben. En dan heb ik het nog helemaal niet over het politieke draagvlak ervoor. Nou, vanuit in ieder geval Flevoland is het hardst negatief op dat vlak. Is duidelijk dat men daar niet staat te juichen. Utrecht eigenlijk ook niet. En ik weet ook niet of uh, je dit soort zaken van bovenaf moet gaan uh, voorschrijven eigenlijk, of uh, in ieder geval daartoe het initiatief nemen, wat nu het geval lijkt te zijn, want volgens mij is onze intentie tot samenwerken ineens uitgemond in een intentie tot fuseren. Hmm. Nou, en daar was volgens mij helemaal nog geen sprake van. Hmm. In ieder geval, ik kan mij niet, uh, niet herinneren dat wij in de Staten uh, in die richting al uh, aan het denken waren. Maar hoe komt iemand dan op dat idee, vraag ik me dan af? Nou, dat is dus... Het is ingegeven door het feit dat het kabinet zich zorgen maakt over de concurrentie die er op grotere schaal in Europa in intensievere mate plaatsvindt. En hoe je daarin, zeg maar, je organisatie als klein landje nou het beste op kunt afstemmen. Zodat je die belangen het meest effectief kunt vertegenwoordigen. Maar ik bedoel, Bruno, waar houdt dat op? Ik bedoel, uh, ik zou zeggen, hef de provincies op en je hebt één grote sterke provincie namelijk, dat heet Nederland. Ik bedoel, als je naar schaalvergroting wil gaan, dat kan toch nooit de oplossing zijn? Denk ik dan. Ja, als het natuurlijk om. Grote kan het niet in Nederland. Dus dan heb je de meest optimale vorm van schaalvergroting. Alleen of dat ook de meest optimale vorm van bestuur is, dat is gewoon even de vraag. Kijk, toch weer tussenlagen. Nou, kijk, en dat vind ik namelijk een ander ding. Op het moment dat je natuurlijk ziet, alleen op grond van tijd dat je, dat je niet alles zou kunnen doen wat je wil doen. Dat wordt alleen maar een factor. Te, twee, drie erger op het moment dat je met drie provincies zou gaan werken. En dat betekent dat je als bestuur. Ook alweer dat helemaal niet. Veel verder van je burger af komt te staan. Dan nu al het geval is als provincie. Ja. He, want we hebben nu al vaak dat mensen. Ja wat doet, wat doet zo'n provincie eigenlijk. Ja, ja, ja. En uh, nou dat, komt, dat wordt nog een graadje of twee. Uh, wordt dat dan erger denk ik. En dan moet je ook bij stilstaan. En of dat allemaal op de goede wijze nu. Uh, is doordacht en afgewogen. Nou, daar kun je vraagtekens bij, bij zetten. Ik begrijp de gedachten van het kabinet. Alleen, dan moet je ook kijken wat het gevolg is van dergelijke gedachten. En uh, ja, daar, daar, daar is denk ik nog wel wat nodig over te zeggen. En weet je wat ik zo raar vind? Als ik zou kijken naar Nederland, Benno, dan denk ik bijvoorbeeld van... Uh, wat ik veel logischer zou vinden zou Groningen, Drenthe en uh, Friesland bijvoorbeeld. Ja, ja. Als je, hè, want dat is er toch ja, niet al te de Rons, sterke, sterke provincie bij elkaar. Ja. Ja. Toen die, als je die zou samenvoegen. Dan, dan, zijn, dan snap ik dat nog. Hè? dat, dat ja. Of nog meer dan, dan zo'n sterke provincie als Noord-Holland. Want wij zijn een super goede sterke regio ook in Europa. Nou ja, kijk, misschien kan ik het beste uitleggen op het moment dat je dat vertaalt in een, in een praktisch iets. Als je namelijk als uh, provincie gaat uh, representeren. Bijvoorbeeld bij een wereldtentoonstelling, noem maar eens wat. Uh, en bij andere activiteiten. En je doet dat als provincie Noord-Holland. Als provincie Zuid-Holland. En noem er nog maar een stelletje provincies op. Dan is dat natuurlijk een wat wonderlijke zaak. En in, die, in dat kader kan ik best begrijpen dat je dan denkt, ja dat moet je eigenlijk uh, groter aanpakken. Dan moet je de grote lijn zien. Uh, dat je niet als haven Rotterdam tegen haven Amsterdam uh, ja, gaat, gaat concurreren. Maar dat je zegt, nou de van we, we moeten elkaar aanvullen ja. en elkaar versterken. Nou, daar, daar valt natuurlijk het heen, uh, beste Nederlander in, in te doen en te bereiken, denk ik. Maar of je daar... Uh, of je dezelfde voordelen kunt behalen door in feite die uh, schaalvergroting toe te passen op het politieke vlak, afstand, hè, wat doen we uh, een afstand burger, ja daar moet je denk ik nog eens even goed over nadenken ik uh, ben overigens vaste coach bij de provincie Flevoland en ik spreek dus heel veel mensen die daar, uh, die daar werken en ik weet wel dat er uh, best wel behoefte is om, uh, om veel samen te werken ook met de provincie Noord-Holland, want ze kijken echt naar provincie Noord-Holland van dat is de oude provincie en die hebben alles al uh, doordacht en de procedures aan de helden enzovoort, dus ze zijn hebben best wel behoefte om uh, in samenwerking dat doen ze ook, hè, want dat is natuurlijk een relatief jonge pro provincie en zelfs, hè, dus, dus aan de ene kant graag samenwerking weet ik van hun en aan de andere kant zijn ze dus heel veel tegen wat jij ook al zei, om inderdaad hun identiteit op te geven hè, dus dat, Nou, dat, kijk, uh, ik kan me dat ook heel goed voorstellen Kijk, het is natuurlijk zo dat je kunt uh, op basis van allerlei dingen die je elk voor zich moet doen natuurlijk voordeel halen, net zoals dat op de gemeentelijke schaal ook speelt om dat samen met anderen te doen en in dit geval samen met andere provincies maar op het moment dat je natuurlijk je gezamenlijke belang moet gaan vertegenwoordigen... richting Den Haag, noem maar eens wat... dan betekent dat dat je dus... als je dat niet één op één kan doen als provincie... maar dat eerst moet afstemmen binnen je twee andere partners... fusiepartners mogelijk... Ja, dan heb je natuurlijk een wat lastiger uh, pakket te doorlopen... Uh, als, als dat, dat niet het geval is. En daarom kan ik me die reserve ook best wel voorstellen... en het is natuurlijk helder dat de belangen belangentegenstellingen liggen... tussen Flevoland ja, en andere absoluut. provincies. Want Flevoland wil graag groeien... Uh, uh, ...waar het ook oorspronkelijk voor bedoeld was. Andere provincies zeggen ja, op het moment dat je kijkt hoe de zaken nu lopen... ...dan vragen we ons af, kan dat gewoon niet binnen uh, inbreiden in de bestaande gebieden? En dan kunnen we ons miljarden uitgaven aan de infrastructuur bijvoorbeeld die nodig is... ...om Flevoland in dat geval van zoveel meer woningen, 60.000 in die getallen gaan, uh, te gaan ontsluiten. Die kun je dan voorkomen. Nou, en zo zijn er waarschijnlijk wel wat meer dingen te denken er wordt ook anders bijvoorbeeld gedacht in Flevoland over wat je het met het Markermeer uh, zou kunnen, uh, kunnen doen uh, andere provincies zijn van mening dat moet je open water laten zoetwaterreservoir enzovoort Flevoland ziet er mogelijkheden om daar uh, en dan, dan worden er verschillende voordelen aangehaald van, van het, het aanleggen van bepaalde uh, ja, uh, natuur- en uh, uh, semi-woongebieden in het IJsselmeer om daarmee wat grootslag te beperken en daarmee minder uh, verontreiniging door het opvoelen van uh, slijk uh, van de bodem te krijgen zodat je een wat heldere waterkwaliteit krijgt en meer biodiversiteit nou, mm. ja, daar zijn best dingen ja dat zijn best natuurlijk dingen die, die je kunt overwegen maar dat zijn wel wat tegenstellingen. en ik kan me voorstellen dat Flevoland dan zegt nou als ik dat een op één met de rij kan regelen dan is dat minder lastig als dat ik dat eerst ja. nog even met een paar andere partners moet gaan doen dus dat, dat lijkt me wel helder er moet dus veel water op dat ijs op meer heen voordat dat <laughs> duidelijk wordt. Ja, nou ik, ik denk dat, dat het heel goed is om die, die uh, intensieve samenwerking heel goed uh, uit te rollen. Noemen we dat hè, in de bestuurlijke termen. Maar uh, ik denk je het nog flink achter je oor moet krabben of de voordelen van schaalvergroting opwegen ja. tegen de nadelen daarvan. En wat is nu de status? Uh, je zegt politiek uh, op de nou, provinciale basis is er geen voorkeur uh, um, voor, maar nationaal wel. Wat, wat, waar staat het nu op dit moment? Nou, de, de, die, die verbazing die jij had, en zelfs uh, de schrik die je om het hart vloeg. Nou, ik was toch meer verbaasd over het plaszakje in de trein, bij de NS. <laughs> nou, dat wil wat zeggen. <laughs> nou, ik denk dat op een beetje dat, ik denk dat, dat jij dat niet alleen hebt, maar ik denk dat het op, op brede schaal zo is, dat men zegt, nou we gaan we nu ineens hard voor de muziek uitlopen. Hè? Dat is het beeld in ieder geval wat ik, uh, wat, wat dat bij mij deed de oproepen. Gaat dat als een schok, een golf door uh, de provincie Nou nee, kijk, het is natuurlijk wel zo, je moet dit ook op zijn, in het stadium waarin zoiets wordt gezegd, dan moet je dat ook een beetje beoordelen. En uh, zoals jij zelf al zei, uh, ook, dat los al nog wat water door het IJsselmeer stromen voordat het zover is. Nou, zo is het natuurlijk. En we zullen ook nog bestuurlijk heel wat uh, te overleggen en te bepraten hebben. Uh, en dat zal uiteindelijk mede bepalend zijn voor wat er uh, feitelijk gaat gebeuren. Ja. Het kabinet loopt echt even voor de muziek uit, heb ik de indruk. Ja. Hey, we gaan nog even door naar het volgende onderwerp, uh, Bruno. Yes. Uh, daar hebben we niet heel veel tijd meer voor, zeg ik eerlijk. Maar ik vind het toch wel leuk om dat nog even te bespreken. Uh, je schijnt als burger te kunnen meepraten en meebeslissen in de provincie. En daar schijnt ook een manier en procedure voor te zijn. Kun je dat eens uitleggen? Nou, meebeslissen is misschien een beetje een groot woord, maar je kunt wel uh, de beslissing beïnvloeden. Net zo goed als je dat in de, in de, in de gemeente op gemeentelijk niveau kan, uh, waarbij je als burger kunt inspreken over onderwerpen, kan dat ook uh, bij die commissies die ik daar straks noemde. Hè. Dat zijn er vier. Nou, um, die... Uh, er is een website van, van, van Noord-Holland, www.noord afkortingstreepje Holland.nl En daar kun je dus bij de afdeling bestuur, dat is, dat is makkelijk te vinden, kun je dus de verschillende commissies vinden en dan kun je in die commissies agenda en stukken vinden en dan weet je wat er aan de hand is. Daarna zijn natuurlijk publicaties van wat er. Er zijn altijd persberichten voorafgaand aan de vergaderingen van de commissies waarin bij ons staat aangegeven wat er dan aan de orde is. Nou denk je, hé, hey, dat is een onderwerp als burger, daar wil ik iets over uh, zeggen. Want daar weet ik wat van of daar, daar kan, heb ik een suggestie. Dan kun je wenden tot de commissiegrief hier. dan kun je aanmelden. En dan krijg je, net als hier in de gemeente, vijf minuten spreektijd om een onderwerp eh, om een aandacht van de commissieleden te brengen. Daarnaast... Doe je in die commissievergadering? Ja, in die commissievergadering krijg je Zo. dan gewoon bij het betreffende agenda punt de gelegenheid om daarover je zegje te doen. Je kunt natuurlijk ook de commissieleden schrijven. Hè? Dat is ook mogelijk. Hmm. Eh, door gewoon de, de griefier te benaderen met het verzoek om een bepaalde brief te verspreiden onder de commissieleden. Hmm. Dan komt hij zoals wij dat Noemen op de C-agenda. Dat betekent dat zijn stukken die dan vanuit verschillende kanten op initiatief van wie dan ook worden toegezonden aan de commissie en de commissie kan bepalen of je dat wel of niet op de agenda ter bespreking wilt plaatsen. Dan heb je ook nog de mogelijkheid, net als in de gemeente, om uh, via een burgerinitiatief uh, onderwerpen op de agenda te laten uh, zetten. Dan ga je dus direct de agenda bepalen als, als burger. Dat kan. En hoeveel handtekeningen gaat het? Bij de uh, dat durf je niet te zeggen. Welke Welke eisen daaraan zijn gesteld, maar dat, uh, dat kan de, de griffie of de griffier, kan, kan de mensen daarover tent inlichten hoe dat, hoe dat nou precies moet. En uh, dan nog een andere mogelijkheid, maar dat is wat minder wat burgers kunnen doen, uh, want dat is namelijk: dan maak je het plaatje af van wie bepaalt nou de agenda van een commissie. Nou, dat is net als bij ons, uh, wij noemen het geloof ik de agenda-commissie in, in de provincie, noemen uh, dat met het presidium die in feite die agenda van de commissies bepaalt. En je kunt natuurlijk door fractievoorzitters die zitting hebben in dat presidium een bepaalde zaak voor te leggen, kun je mede bepleiten, maar dan via een ander kanaaltje, dat er iets op de agenda van de commissie komt. Dus dat zijn de mogelijkheden die je als, als burger hebt. Hmm. Nou, dat klinkt, uh, nou, ik moet zeggen, dat wist ik niet. Het uh, klinkt heel goed dat je ja. zoveel beslissingen vervoerd ja, hebt. ik vergeet hebt. nog iets. Of, nou, niet in beslissing, maar inspraak. Ik vergeet nog iets, dat ligt niet zozeer op het gebied van inspraak, maar wat hmm. nogal alles gebeurt is dat bijvoorbeeld belangengroepering, en ik denk bijvoorbeeld, we hebben een hele discussie gehad laatst over het Fort Benoorde Spaandam, daar ja. is veel over te doen geweest, er zijn ook veel mensen die zich daarmee bezighouden vanuit de, de omgeving, en die hebben de, de commissie gevraagd om uh, op een, uh, uitgenodigd voor een werkbezoek hebben we ook gedaan, en we zijn daar gaan kijken, en bij dat werkbezoek hebben mensen van het recreatieschap zowel als mensen die vanuit verschillende bewegingen daar uh, meningen uh, kenbaar wilden maken, daar hebben we in overleg gehad, we zijn door het gebied gegaan hebben eraan gekeken. En dat gebeurt vaker. Dat gebeurt echt veel vaker. En dat is ook heel nuttig, moet ik zeggen. Want dingen uit stuk alleen maar tot je nemen, dat is vaak uh, toch net een slagje anders dan dat je ter plaatse uh, uh, zaken kunt zien, hoe, hoe dat ligt en van mensen kunt horen. En dat is ook iets wat, uh, wat men uit uh, van de provincie ook graag wil doen. Uh, dat gebeurt ook vaker uh, dan dat dat uh, nou, een aantal jaren geleden gebeurde. Dus dat is dat, nog zo een andere mogelijkheid. Uh, precies. Je uh. komt ook in de meest wonderlijke omstandigheden uh, en bij de ongekende bedrijven kom je bijvoorbeeld terecht op het moment dat daar zaken spelen en uh, ja, dat is heel goed en dat is dus een andere mogelijkheid nog om aandacht voor je, voor je onderwerp te vragen okay. Nou Bruno, uh, ontzettend bedankt dat je hier uh, wilde zijn uh, fijn, uh, want tot gisteravond wisten we nog niet of je tijd had om hier uh, naartoe te komen, dus heel fijn dat je er toch uh, tijd hebt kunnen vinden Ja, nou ik, maar... ik wist ook niet wat me boven het hoofd hing op <laughs> <laughs> Ik wist ik, alleen de... Dat, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En, nou, we proberen daar daarna vermogen op in te spelen. Goed zo, dankjewel voor je komst naar Hotel Hoogland hier in de Westerparkstraat, nummer 5, waar we bezig zijn met het programma Goedemorgen gezond wordt. We gaan naar muziek, Richard. Wat, um... Nou, weer de hollies, wat weer de graad, hollies, dat, dat klinkt gewoon leuk. We gaan er geen groepen krijgen. krijgen. Voordat ik dat vertel, wil ik nog even zeggen dat het volgende onderwerp Roy van Buring is met een nieuw talentenjacht. En we gaan nu luisteren naar de hollies met die R.D.H.B. <middels> De hollies, de hollies. En er zijn mensen hier in het studio Hoogland die buitengewoon romantisch hiervan worden. En um, onze volgende gast, Roy van Buringen, die ook heel romantisch is geworden. Hij is, zit nog midden in zijn witte weken. Gefeliciteerd, Roy. Dankjewel. En um, ja, maand getrouwd. Hoe bevalt het? Hoe bevalt het? Ja, goed. Ja. Niks zeker? veranderd? Nik, niks veranderd? Nee, dat is yeah. mogelijk. Woon je al samen? Ik woon wel samen. Oh. Oh, Oké, okay. goed Ro. Jij bent uh, wereldberoemd hier in Zaltvoort Met je bedrijf uh, onairivans.nl Nog geen dot .com. En waarom niet eigenlijk? Ik heb daar niet over nagedacht. Oh, oké. Okay. <laughs> nou, ik zou het maar vast, uh, vastleggen, die domein. Nou, en... Trouwens, hij staat geloof ik uh, vast. Oh, staat hij vast. Ja, ja, oh, oh, ja, oké. Okay. Goed, um, je gaat er weer een nieuwe talentenjacht, zo noem je het ook, een nieuwe, met hoofdletter talentenjacht, uh, ga je organiseren ja. of heb je georganiseerd? Um, de, in welke zin, want je hebt natuurlijk vele soorten talentenjachten. Moeten ja. we weer een dansje doen, een muziek oh, nee, maken? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, uh, talent of the voice gaan we organiseren hier in Zandvoort. Dat bij is al eerder gebeurt. Hè? Uh, Talentut is georganiseerd in uh, Zandvoort en uh, we hebben bewust een andere naam gekozen omdat dat... Uh... Daar waren mensen bij betrokken waar we eigenlijk niet meer mee geassocieerd wilden worden. Oh. Dus wij hebben besloten als team On Air Events uh, van... Uh, nou, we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus ik heb een heel nieuw plan geschreven. Uh, ook met nieuwe show-elementen show -elementen erin. Omdat er zoveel talentenjachten in Nederland zijn op televisie. Maar ook ja. op, uh, op internet tegenwoordig. En op, uh, gewoon in kroegjes. En, en wij zijn zo eentje in de, in de kroegjes gewoon uh, mensen kunnen ons boeken en um, als, er geboek, als de talentenjacht geboekt wordt dan uh, betekent dat dat we daar dan gaan staan voor een voor een x-bedrag en dan uh, gaan we die talentjacht organiseren en dan moet je het hele traject in om talenten te gaan zoeken. Dus ik heb een nieuw plan geschreven en ik ben daar eigenlijk naar diverse ondernemers gegaan, zowel uh, hier in Zandvoort, maar uh, want uh, eigenlijk hoeft er dat geen eens, maar dat vertel ik wel even zo. Ja. Maar ik ben dus ook naar Sassenheim gegaan en daar naar like ik ik... de deur. Ja, daar heb ik dus een uh, een een, uh, een uh, een collega ondernemer in de entertainmentwereld uh, leren kennen en die zei van nou geef dat plan aan mij en uh, ik ken nog wel een paar uh, ondernemers hier en ik wilde graag eventjes uh, mee langs gaan dus hij ging er langs en zowel ben ik daardoor uh, samen met hem in Shafi's uh, in, in Sachsenheim terecht gekomen en daar hebben we dan de voorrondes gehouden en de grote finale ging in een feesttent van uh, 3000 man uh, plaatsvinden. Als je in. Dat is Sassa, hè? Ja. Zo, want dat is ook maar een, een dorp, hè? Ja, maar wel met... Die weten wat een feestje is, uh, Nieuw. Dat kan ik zeggen? Ja, ja. Want, uh, later zijn er ook nog veel meer artiesten geboekt uh, bij mij. Sorry, laatste? Later, later zijn er ook nog uh, artiesten geboekt uh, okay. bij mij voor hun. En nou uh, ja, dat is echt uh, grandioos. Die deelnemers werden opgehaald met een limousine. Bij de bij hebben we eerst gegeten met ze. Toen kwamen uh, de vicissieën en de kapper. Daar hebben ze helemaal ingedot. En daarna zijn ze opgehaald door de limousine en uh, daar uh, bij de feestentag. En, uh, dat was uh, heel erg leuk voor die deelnemers. Dan ga je dit even naar in Zandvoort, hè, Roy. Uh, ik denk, denk dat het dit jaar nog niet mogelijk is om, om het op die manier te doen. Maar we gaan uh, kijken, want we willen eigenlijk toch even iets anders zijn dan andere talentenjachten. Bij andere talentenjachten ga je op een stoel zitten en dan doe je de finale of zingen. En dan uh, wordt je beoordeeld door de jury en dat is het. En dan hoor je aan het einde van de avond van, uh, nou uh, je hebt gewonnen of niet. Ja. Nou, wij willen er toch ook zo'n extra tintje aan geven. Omdat ze toch een beetje sterf voelen tijdens de trend. Verles, wat is dus wat is de extra tint? Wat uh, wat ga je dat dan? kan doen? inderdaad een limousine zijn. Ik ga het nog niet hard zeggen. van ik ga dat regelen, want het is natuurlijk best wel prijzig allemaal om te huren. Maar we zijn aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld voor een uh, visagist. de kapper even uit eten met ze. Even gezellig doen, voordat die talentenjacht nou echt begint. Je wil een feestje van maken, ook ja, voor, die, voor, deze... voor de deelnemers. Ja, de ja, deelnemers inderdaad. Ja, ja, ja. Dus, uh... En waar wil je die talentenjacht gaan houden hier ja, in Zandvoort? Die gaat plaatsvinden bij XL, op de, bij de Kerkstraat. Ik ken de XL. Ja. En uh, daar heeft ook de oude talentenjacht plaatsgevonden, toen het zee heette. En uh, die eigenaar, die zat al een tijdje, en er waren eigenlijk meerdere eigenaren hier in Zandvoort, die zeiden van, Roy, wij willen die talentenjacht ook bij ons hebben, want het was zo gewoon een succes toen. De tent zat vol en uh, wij zijn gewoon blij als het bij ons plaatsvindt. Maar ja, ik heb, ben bij verschillende ondernemers langs geweest en ik vind toch dat Excel, de locatie, is gewoon perfect voor zo'n talentjacht. Ja, dat is voor mij de grootste krocht die we hebben, denk ik. gaat ik in. Moet je niet naar mij kijken. N ja, nou, ik ja. moet eerlijk zeggen, ik zou het, uh, ik, zou het uh, ik ken de formaten wel, maar ik denk dat er nogal, uh, nog wel een groter is, geloof ik. Maar dat maakt niet nou ja, uit. Ja, natuurlijk wel. In Sassenheim zou je nooit even naren natuurlijk, 3.000 nee, man, je, kan, nee, in, je zal nergens zelfs duizend man kwijt. Nee, nee, nee, dat, inderdaad, dat zou ik inderdaad nooit even naren, maar ik denk wel dat het succes. En um, in, in Sassenheim, die, in de Shafi's dan, was, was die hele tent altijd afgeladen, Als dat, zelfs op, uh, we moesten een keertje woensdag uitwijken, dat was uh, vrijdag, en uh, toen zat het zelfs nog vol. Zo. En al, met allemaal mensen die eigenlijk de klanten gewoon niet kenden. Hish! <sighs> En dat zag je ook aan de sms-dienst die we hebben. Ja, want je gaat uh, ook uh, sms'en. Mensen kunnen ja. sms'en als... Uh, als uh, dan kunnen ze op die manier meebeslissen. Uh, mee met wie en, en er gaat dat binnen. Dat is televisie eigenlijk. Uh, mensen kunnen sms'en. En dan uh, geldt 25% van de sms'jes. Die, uh, die gelden dan voor om door te gaan naar de halve finale. En waarom sms'en? Want mensen staan toch al in die, in die zaal? Uh, Kun je ja, dat toch ook met vingeropsteken opsteken doen uh, of zo? Dat kan. Maar uh, ik denk... Dat het wel commercieel beter is dan oh, een sms-dienst te hebben. <laughs> 80 cent per sms'je? Ah, nee, nee, nee, de... nee, nee, nee, nee. We houden het wel laag. Dus ja, ja. uit okay. mijn hoofd is het 50 cent per sms'je. Hey, wanneer zijn de voorrondes? Um, 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december en 6 januari. Nou, we hebben u zat. En hoeveel mensen kun je dan aan op een avond? Uh, Acht. acht mensen. En dat mag alles zijn: zangen, dansen. Nee, nee, alleen zang. Oh, alleen zang. Ah, het is ook okay, voice. Voice, ja, de voice, ja niet, niet de gaan, gaan de, de leden ook eerst met de rug er naartoe zitten? En, of, uh... Nee, daarom hebben we het ook talent of de ja, voice ja. genoemd. Okay, maar ik moet ja. eerlijk zeggen, dit concept lag al op tafel voordat de, de tv-programma's begonnen. Dus, uh, oh, we daar heb ik niet bedrooid. over uh, nagedacht. En, en, en, en die begeleiding in, in muziek? hoe gaat dat mag iedereen een complete band meenemen oh, nee, nee, nee, nee. een heel orkest ze, ze zouden eventueel en dat hebben we ook in Sassenheim voor gekozen uh, een gitaar mee kunnen nemen of een uh, pianootje. dat maakt niet uit maar het moet niet een heel compleet orkest zijn en uh, het liefst gewoon een muziekband want we kunnen dan de persoon beter op de stem beoordelen want daar draait het om het draait niet om uiterlijk het draait puur om die stem en dan kan je inderdaad wel zoals jullie uh, uh, stoel uh, neerzetten die omdraait maar ik denk dat de jury die we hebben, uh, heus wel uh, na kan kunnen denken van, nou, dat is een talent. Misschien ziet die de personen wat minder uh, goed uit, maar een stem, die heeft hij. Want wij moeten toch die single opnemen, want dat is de hoofdprijs. Dat is de hoofdprijs. Ja, ja. wie wat... zit er in die jury? Ja. Um, nog niet helemaal bekend, maar... Uh, Edwin Halvers bijvoorbeeld, niemand kent Edwin Halvers, maar dat is een uh, André Hazes imitator mm. en uh, die heeft uh, toevallig bij mij op een bruiloft gezongen en daar was ik dus zo van onder de indruk. Ik dacht echt van, die uh, moet ik echt gaan vragen voor die talentenjacht, die heeft gewoon echt een stem bij, bij van denk van, wat voor... Um, artiest staat er nou voor om mijn neus. Want hij kan uh, andere Hazes heel goed qua stem ook imiteren. Maar dan uh, ging heb je even voor mij zingen. En dan uh, dacht je van dan hoor ik nou Frans Bouwer. En dan loop je het wapen binnen en dan zie je geen Frans Bouwer. Oh ja. zo, zo gaat het. Dus Edwin. En um, ik heb net gehoord dat we Betty uh, in de jury uh, wilde. Zo. Uh, dus uh, ik, ik ben ook aan het kijken van mensen van de radio. Uh, mensen uit Zandvoort. Dat, dat is het leuke van die talentenjacht. We hebben genoeg uh, Mensen die al veel bereikt hebben in Zandvoort. En, uh, ik, ik ben druk bezig om dat nog helemaal rond te krijgen. Prima. Ik weet wel een paar namen, maar die mensen hebben nog, nog niet echt gezet, die dom, datum. Inderdaad. Hey, even, hoe geef je op als je mee wil doen met de talentjacht? Dat, dat kan via www.onair-events.nl daar staat een hele mooie link bovenaan. En als mensen daar op klikt, krijgen ze een inschrijfformulier die ze allemaal met de vragen in kunnen vullen. En dan ben je ingeschreven. Nou Roy, ik wens je heel veel succes met uh, de talentjachten. Ik hoop dat het, ja. nou laten er geen 3000 zijn, maar dat het nog minstens 1000 per avond in, uh, in Excel. Dat zou mooi en, uh, zijn. Dat, uh, dat mensen in heel Nederland straks uh, bekend worden. Dankjewel. Dankjewel. We gaan uh, naar het volgende onderwerp uh, straks naar de muziek en dat is Johan Schoneman. Nee, een... Oh, die komt waarschijnlijk niet. Prima. Maar dan gaan we gaan gewoon naar de muziek en dan gaan we even kijken hoe we dat uh, verder gaan, uh, gaan invullen. En dat is Cunningham met Norma Jean Wants to be a movie star. Zo, George Baker was dat. Je bent terug in het, de finale zeg maar, van Goedemorgen Zandvoort van 8 oktober. Tromgeroffel. Ja, Tromgeroffel. En, want uh, jij wil nog een mededeling kwijt. Uh. Ja, nou, we hadden eigenlijk uh, iemand uitgenodigd voor, uh, voor uh, regiomaatje.nl. Dat is een soort stichting, een website. En uh, die man is op de een of andere manier niet komen opdagen. En volgens mij is er iets in de communicatie uh, verkeerd gegaan. Uh, maar ik ben daar toch even in de voorbereiding van dit programma uh, ingedoken. En dat is dus een website www.regiomaatje.nl uh, En dat is een website, daar kan je dus in contact komen met uh, mensen die een beetje hetzelfde willen als jij. Zo zijn er een aantal uh, categorieën op die website. Uh, Sport, hobby's, reizen, kunst en cultuur, uitgang, op stap. En als je dus iemand zoekt die uh, met jou iets wil doen, sporten, reizen, wat dan ook. Dan kun je dus daar een, uh, iets uh, achterlaten op die site. En dat kost niks. En dat uh, is ook gewoon een stichting. En is ook helemaal geen uh, winstbejagd of wat dan ook. Dus ik, we vonden het ook leuk om dat hier in de uitzending te laten doen. Ja. En in mijn uh, zoektocht dacht ik van nou ik tik eens zandvoort in. En ik kijk eens of dat... Uh... En verdooi zeg, we hadden daar één... Uh... Is het eigenlijk? Ja, we hadden daar iemand. En die ga ik even voorlezen. Oh. En dat was een uh, categorie low budget reizen. Oh. Ik ben op zoek naar een reisgenote die mee wil. ...naar Nieuw-Zeeland. Oh, dat is ook niet, Zo, niet juist de deur. Nee, precies. Dat gaat gelijk de uh, andere kant van de wereld. <laughs> ja. Zowel het Noord- als het Zuideiland. En een auto huren is mogelijk. Overnachten in bed and breakfast. En backpackers... Kamperen is ook een optie. Januari is een goede maand en ik kan twee maanden in totaal reizen. Tussenstop is ook een mogelijkheid. Nou, en van wie denk jij dat deze tot mijn grote nee, nee, de, verbazing weer... Moet dat Die persoon ken ik, dat is een beroemd persoon. Echt hoor. Ja, ik heb het gecheckt, ik mag het zeggen. Ja. Enig idee? Uh, ja, ik voel hem aankomt. Uh, wat, wat denk je? Ja, ja, ik denk dat het een, een uh, dame is van uh, CfM Zandvoort. Die de redactie doet, ja, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. De Roosendaal. Ja, ja, ja. Nou, die, uh, hierbij is het landelijk bekend in heel Zandvoort, uh, ja, Yvonne. Dus uh, Mochten mensen met onze charmante redactrice uh, twee maanden lekker door uh, Nieuw-Zeeland willen backpacken? Nou, Betty misschien... Uh, ja, ja je, Dan uh, kleed de hele omroep gelijk uit. Uh, ja, ja, ja. Iedereen de van de wereld. <laughs> ja, moeten uh, wij inderdaad. Yes. Uh, Goedemorgen We zoeken gelijk een paar sponsors voor Betty. Ja. Oh ja, we ja. Oh, dus zoeken ook nog wat sponsors voor Betty. Mm -hmm. Oké. Okay. Iemand die de rugzak kan betalen en iemand die de ticket ja. kan betalen. Ik nou, en, dus ik vond het wel grappig. De, die, die Waarschijnlijk iemand ook die de rugzak draagt. Um. Ja. Goed, uh, we gaan eens even kijken of we naar het uh, Gasthuisplein uh, kunnen gaan. Of, nou, wacht even, wacht, oh, wacht ik wil eerst even, even ja, beginnen nou, met de uh, agenda Wees dus, uh, paraat. We ja. ja. beginnen even met de agenda en daarna gaan we naar, uh, okay. dan uh, gaat hij de, de agenda afmaken. Ja. Uh, op zondag uh, 9 oktober, de Rode Neuzenrace. dus dat is morgen. Ja. Dat is een hardloop-event voor het Goede Doel en dat is op circuit, Circuitpark Zandvoort vanaf half elf kijk eens aan, oh ik denk je gaat er veel meer over vertellen ja morgen is er ook uh, Zandvoort Alive uh, op het uh, Mango's Beach Bar in uh, Brussel's aan de zee vanaf 4 uur, dat kan mooi na nou, die hardloop uh, gebeuren op het ski dan uh, om 4 uur tot uh, nou kwart, kwart, tot 12 want om 12 uur moet het natuurlijk weer absoluut stil zijn en dan hebben we een, een strandfestival, ik hoop dat het een beetje knap weer is en, en natuurlijk verschillende dj's die het uh, strandseizoen gaan afsluiten. En dan hebben we op Woensdag 12 oktober in Bibliotheek De Duinrand hebben we een kinderboekenweek. En het thema is helden over dapper, durf, dapper durven zijn. Ja. En uh, de volgende activiteit hebben ze daarom ontplooit. En dat is op woensdag 12 oktober gaan de kinderen verkleed als hun eigen literaire held over een catwalk lopen. En ze kunnen dan een muismat maken. Ook wordt er natuurlijk voorgelezen. En daarnaast is er een spaaractie met superheldenplaatjes, een quiz door de bieb en een grote tafel met allemaal heldenboeken. Ja. Een uh, superheld was er niet, maar in ieder geval een Alti-Held Simon van Kolm, uh, de filmclub daarvan, die presenteert op 12 oktober een film. En dat heet Tamara Drew, uh, als ik het goed uitspreek. En uh, een hele aardige film. Begint om half acht tot tien uur. Uh, prijs is 7 euro. En eens even kijken, dan uh, vrijdag, het aanstaande weekend, van vrijdag tot uh, zondag 16 oktober. Dan zijn er de, de finale races. Alles zit in de finale. Want het uh, seizoen is bijna afgelopen. De formido finale race op park Zandvoort. En dan zullen de coureurs nog één keer vlammen. En dan zullen de kampioenschappen zullen dan, uh, duidelijk worden. En dan begint het winterseizoen voor de circuit. Want dat gaat natuurlijk altijd maar door. Nog eentje. Heb je nog eentje? Ja, ik heb er nog eentje. De, de waarschijnlijk de laatste dan, eh, vrijdag 14 oktober. De Pup Quiz in Café Koper. Begint om eh, 9 uur avonds. Prijsje is 2,5 euro. Sorry. quizzen en quizzen? Dat is de vraag. En eh, de algemene kennisvragen worden getoond op groot scherm en van commentaar voorzien door Quizmaster Joop Van S. Junior. Kijk, een bekende van de radio ook. Ja, precies. En eh, Joop die gaat er weer een hele gezellige avond van maken. En eh, Ben ook, ik heb er nog één. Jij ja, hebt er nog één. Maar die ga ik niet voorlezen. Oké. Okay. Cor, ben je in de. Lucht. Ja, ik ben er in de kijk. Kijk, welkom. Nou welkom bij Goedemorgen Zandvoort Koor. Ja. Jij zit in de studio aan het Gastersplein. En dat komt om je de techniek gaat doen voor het volgende programma van 12 tot 1 Oud Zandvoort. Ja. Maar daar wil ik je even nog niet over spreken. Jij hebt namelijk dan ook een heel mooi agendapunt volgende week. En dat is ook in Zandvoort en iets met oud-Zandvoort. Wil je daar iets over zeggen? Ja, het is aanstaande zaterdag. Dus niet vandaag, maar volgende week zaterdag de 15e. Dan is er de historische open dag aan Zandvoort. En dan komen er allerlei historische verenigingen... ...of verenigingen met een historische achtergrond in de krocht. En dan kunnen mensen daar naartoe. Het is, toegang is gratis. En dan kun je kennis maken met onder andere het genootschap oud-Zandvoort... ...waar ik natuurlijk in het bestuur van zit... Maar maar ook uh, de Bomschuiterbouwclub, uh, uh, nou ja, dan hebben we nog uh, de Wurf uh, en, en een heleboel andere gasten. Ik heb geprobeerd daarvoor iemand uh, uh, te pakken te krijgen die er over wat over wil gaan vertellen. Uh, dat wordt mogelijk Arie Koper en die wil ik bij deze voordragen om als gast te komen bij jullie volgende week. Bij ons, leuk. Nou, ik hoop dat hij van hem het heeft uh, gehoord. Hey, dat luidt, uh, voor mij wordt het een heel mooi feestje. En hoe later begint dat uh, Cor? Uh, de zaal is open vanaf een uur of negen. En uh, het is gewoon een in- een uitloop. Oké, okay, een, een hele dag. Ja. Dus een hele dag in de kocht, uh, een, een, een thema, themadag over oud Zandvoort. Ja, wij vragen met name aan mensen die dan komen daar naartoe om, uh, ja, als ze dat willen, dan uh, oud materiaal mee te nemen van, van Zandvoort. Foto's die ze niet willen uitlenen, maar die kunnen dan wel ter plekke worden gescand. En ja, zo raken ze dus ook niet eventueel kwijt. En dan zijn ze dus ook niet uh, voor een lange de tijd kwijt, omdat het hele album zijn. En uh, men kan met van alles komen. Met, uh, met dia's, met foto's, met uh, oude krantenartikelen. liefst ook films natuurlijk van Zandvoort. Hm. Die, die scannen we niet ter uh, plekke in dan maken nee, we dat een, lastig. een andere afspraak voor. Prima, nou ontzettend leuk. En ik wens je alvast nu een hele leuke, leuke dag morgen. Ja. En dan hebben we nog uh, straks om 12 uur het programma Oud Zandvoort. Waar gaat dat over? Ja, CFM Oud Zandvoort gaat uh, deze keer over het Kost Verloren Park. Uh, naar aanleiding van de uitzending van vorige week... Van van, van Ede van Tetterode, dat was toch een, een uitzending die uh, ja, toch heel wat mensen hebben beluisterd en die dachten we hebben nou, nooit geweten dat die man een, een, een interview heeft gegeven van, van een uur. Nou, vervolgens is uh, Jan Kool die uh, sinds kort is toegetreden tot, uh, tot de techniekafdeling uh, afdeling van ZFM, die zegt ja, ik heb ook nog een uh, hele leuke opname en dat is dan het uh, Kors Verloren Park. Nou, dat is van 1978 uh, dat gaan we zo meteen draaien Dat duurt ook een uur, er is ook geen presentatie van ons tussendoor, want het is gewoon een uur vol uh, ja, een interview met allerlei mensen. En het gaat er met name om dat het uh, bestemmingsplan gewijzigd zou worden. Het huis van de burgemeester moest toen nog gebouwd worden. En uh, er waren wat beroeringen omdat er een projectontwikkelaar die wilde daar een caravanpark of weet ik veel wat wilde ze daar iets gaan doen. En daar waren wat mensen op tegen. Nou, als je precies wil weten hoe het gaat, luisteren. luisteren. Nou Cor, ontzettend bedankt. Uh, ik wens je een hele goede uitzending, al zal jouw activiteit dit keer wat, uh, wat minder zijn daar in de stuk. Studie... Heel erg bedankt voor alle informatie en uh, wij zien elkaar binnenkort. Ja, dankjewel. Goed, dan uh, ja, wil je deze uitzending nog eens terug horen... ...dan kan dat op de herhaling uh, die is aanstaande donderdag tussen 8 en 10 uur. En uitzending gemist, uh, dan kunt u luisteren op het moment dat het uur uitkomt... ...heeft u wel een pc nodig. Uh, vul de datum in en de tijd in. Uh, het is handig als u een uurtje later gaat invullen, want dan begint u precies om 10 uur bij ons. Nou, de techniek was vandaag in handen van Roy Haldeman. En de redactie door Yvonne Roosendaal. De koffie door Betty van Vorst. En de presentatie door Benno Veugen. En Richard Buiteek. En dan hebben we nog muziek, Benno. Ja. Ik wens jou een hele goede week. Ja, jij ook. Heel fijn weekend. Vond het leuk om. Waar er... lekker uit. Ja, ga ik, maak ik doen. Het hoofd leeg. Ja. En uh, met welk muziekje sluiten we? We gaan op. stoppen met een heel zomers uh, nummer. Les Humphries Singers met Mexico. Oké. Okay.